9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vondst van een gestolen Picasso uit de kunsthal in Rotterdam... is een publiciteitsstunt, zeggen twee Belgische theatermakers. Hun nieuwe voorstelling, True Copy, die donderdag in Antwerpen... in première ging, gaat over een Nederlandse kunstvervalser. In e-mails en op Twitter zeggen de theatermakers... dat ze eind oktober een kopie van de gestolen Picasso... begroeven in Roemenië. Daarnaast stuurden ze anoniem brieven rond met de locatie. Een Roemeense schrijfster vond de Picasso uiteindelijk. Kenners twijfelden meteen aan de echtheid ervan. De schrijfster is woedend, de theatermakers zeggen dat ze spijt hebben van hun actie. Een vrouw van 85 is bij een beroving in Eindhoven ernstig gewond geraakt. Gisteravond probeerde een overvaller haar op straat te beroven en volgens de politie gebruikte hij veel geweld en schopte hij haar meer keren tegen haar hoofd. Hij ging er zonder buit vandoor en liet de vrouw hevig bloedend op straat achter. Voorbijgangers brachten haar naar het ziekenhuis. De politie van Eindhoven spreekt van een laffe straatroof... en is een uitgebreid onderzoek begonnen. Op het Canarische eiland Tenerife hebben hoge golven enkele balkons van een complex met vakantieappartementen weggeslagen. Het gebouw in Mesa del Mar aan de noordkant staat pal aan zee. Aan de zuidkant van Tenerife sloegen de golven door het raam van een restaurant waar mensen zaten te eten. Niemand raakte gewond. De hoge golven bij de Canarische eilanden waren het gevolg van een zware storm op de Atlantische Oceaan. GoHead Eagles is de nieuwe koploper in de eerste divisie. De ploeg uit Deventer won uit van FC Twente met 0-1. Sparta speelde tegen NEC met 1-1 gelijk en is nu tweede. FC Den Bosch won bij Telstar met 4-1 en staat derde. Het weer vannacht van het noorden uit bewolkt. Minimumtemperatuur iets boven het vriespunt. Morgen in het noorden een enkel buitje. Verder ook wat zon en bij een koude oostenwind wordt het morgen 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars, Welkom bij Pixel Radio Show 1307 hier op CVM Zandvoort. Mijn naam is Ben of uw gasten hier voor de komende twee uur in dit new muziekprogramma. We gaan beginnen met twee nieuwe werkjes. Perihelion, zo heet dit nieuwe werkje: The Turning Point. De Turning Point, ja, Perihelion, de Turning Point moet ik er wel even bij zeggen. Van, het, uh, van de heren Al Jr. en Andy Mitran. Um, daar gaan we mee beginnen. Ja, en daarna komt een, uh, ook nog een goede bekende. Eens even kijken. Pastel del Castillo. Deze dame op piano. Trash, de best of zo heet het. Oké, okay, nou. Um, verder natuurlijk een heleboel andere muziek. We gaan uh, lekker terug in de tijd. Oude werkjes uh, van uh, jaren geleden komen ook allemaal weer langs. En natuurlijk de artiesten met hun, uh, met hun reclame, met hun boodschappen. En wat dat betreft gezellige boel wil je meelezen of terugluisteren dan kan dat via peacefulradio.info veel luisterplezier Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Peaceful Radio. On peaceful radio, please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com.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 Αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή Και ζουνε τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι. Τρέλοι, κι όλη της γης η ταπεινικοί κολλασμένοι Αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή Και τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι Αυτά τα τείχη τα κρεμίσαν οι τρέλοι Κι όλη της γης οι ταπεινικοί κολλασμένοι Αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή και ζουνε τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι. This is Randy Kopas from 2002. You're listening to Peaceful Radio. Thank mm -hmm. you.